8 Nieuws. 12 uur. Veel zorgen om een jongetje van 18 in Steenwijk in Overijssel. Hij wordt sinds het begin van de avond vermist, terwijl het buiten ijskoud is. De politie is een grote zoekactie begonnen en veel buurtbewoners helpen mee. De brandweer meldde eerst nog dat er iemand in het water was gevonden... maar dat bleek later toch niet zo te zijn. De Amerikaanse president Trump heeft zijn steun uitgesproken... aan de demonstranten in Iran. We staan klaar om te helpen, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. Eerder sprak Europa zich ook al uit. In Iran wordt nu al meer dan een week massaal gedemonstreerd tegen de strenge regels in het land en tegen onder andere de dure boodschappen. Italië onderzoekt de dood van de beveiliger bij het Olympisch IJsstadion. Tijdens de nachtdienst de afgelopen week vroor het buiten 10 graden terwijl hij zich alleen kon verwarmen met een klein kacheltje. De man werd niet goed en even later overleed hij. De Italiaanse justitie wil weten of de bewaker door de Vrieskou is omgekomen en wie daar dan verantwoordelijk voor is. En in de eredivisie is Nak van de laatste plek af. Het pakte er een puntje. Op bezoek bij FC Groningen bleef het 0-0. De nieuwe nummer laatst is nu Volendam, dat eerder op de avond met 1-0 verloor van AZ. Verder won koploper PSV met 5-1 van Excelsior en eindigde Twente-Pek Zwolle in 1-1.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 to a musical journey to a place where every track tells its own story this is prismatic by tiesto komt eraan. Beautiful Places En na Bring Me To Life is het de tweede track die ik uitbreng van mijn nieuwe album. En is ik de tijd en ik hoop dat je Beautiful Places net zo'n mooie track vindt als ik. En daarmee zijn we begonnen aan de tweede Prismatic by Tiesto op 58. Na de eerste show van vorige week heb ik echt heel veel goede reacties ontvangen. Leuk om te horen dat mensen zo openstaan voor een andere sound. En ook deze week ga ik weer veel toffe tracks voor je draaien. En de volgende is een rework van de iconische trance klassieker Three Drives Reese 2000. In de Max Styler Rework. Bij bij Fiesta op 58, de tweede show met in de mix een paar hele mooie platen. Zo hoorde je zojuist Boundless van Julia Nico featuring Novel. daarvoor Ricky Rolando en District How Should Love Feel. Matthew Vertino en Bar TYB, Doturna en Coralova samen met Switch Disco Empty Skies. Heb je vorige week de allereerste show van Prismatic Court? Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Stuur een berichtje op mijn socials of sluit een comment bij de video van deze show op YouTube. En als je het meer meer van deze treks wil horen, moet je zeker mijn Prismatic by Tiesto playlist volgen op Spotify. Verder met de muziek, Semblance Smile en deze moments. yourself and the lose yourself and the lose yourself and the lose yourself and the lose yourself and the lose yourself and the yourself yourself in de mix. Lose yourself van Mia me Mendy en Blake Light. Marco V, God in de Mr. Sit en March 4 remix. Little Punks en Rowan Giles, Holding On. En Apropos Destruction. Er staan er hier een paar mooie shows op het programma voor 2026. Binnenkort krijg ik de buket voor EDC Thailand. En daarna draai ik in Japan. Altijd een van mijn favorieten om daar te draaien. Want het is zo'n coole stad, Tokio. Daarna doe ik nog een show in India, in Mumbai. En kan je me vinden in Mexico, in Lyon. Dus het wordt een mooie maand met veel vlieguren. En voor mijn andere aankomende shows... kan je alles vinden op Tiesto.com slash tour of check my socials at Tiesto. Nu stelt verder met de muziek. Het is Robert Nixon, Nine Lives. By TS Tower 58. Is zejuist voor je drop that beat van Mossiman en Ixol. De volgt Lemmer samen met Freddy Like That. En ook outlines van Mike Margaret Dragonette in de Nova Blue Remix. En dit reis nog Tiara McCaulay met de remix van My Trick 10 Seconds Before Sunrise. En dit is Hof, We Won't Stop. Slap with, with me Slap with me Still hear the song of the cosmos? C3 and Faster Horses. En voor Break It Down van Amat Helmi... Toppenberg presents Helberg. En ook Icon met The Cosmos. En zo so is het nu voorbij gebloken Naar het einde van deze Prismatic... bij Tiesto. Ik hoop dat je de mix tof vond. Laat het weten op mijn socials. Of laat een berichtje achter op YouTube. Dat is een nieuwe stijl, die ik hoop dat je vet vindt. En mocht je op Spotify zitten, dan raad ik je zeker aan... om mijn Prismatic playlist te volgen. Elke week voeg ik nieuwe tracks toe aan deze playlist. En ze zijn gemixt ook. De laatste is van Robin. Dopamine in de Marlon Hofstra. Submix